van gisteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de importheffingen voor goederen uit Europa verhogen naar 25 procent. Daarmee lijkt een handelsoorlog met de VS een stuk dichterbij te komen. Trump zei op een persconferentie dat de EU is opgericht om Amerika een hak te zetten. De Europese Commissie heeft gereageerd door te zeggen dat de EU een godsgeschenk is geweest voor de VS. Omdat het de grootste vrijhandelsmarkt ter wereld is. Ook worden krachtige tegenmaatregelen beloofd. Daarover zei Trump zich geen zorgen te maken. Ze kunnen het proberen, maar ze kunnen niks, was zijn commentaar. Een man uit Tunesië heeft in Frankrijk een levenslange gevangenisstraf gekregen... voor het doodsteken van drie mensen in de Notre-Dame in Nice. Het gebeurde vijf jaar geleden en zeven mensen raakten toen ook gewond. De dader zei tijdens het proces dat hij zich niets meer herinnerde van wat er die dag is gebeurd... maar bekende wel dat hij het heeft gedaan... Volgens hem waren de moorden gerechtvaardigd... en golden ze als wraak voor het Westen dat onschuldige moslims dood. De situatie voor kwetsbare mensen in de asielopvang is nauwelijks verbeterd. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vooral kinderen, mensen met een psychische ziekte... en voor zwangere vrouwen zijn de zaken niet op orde. Zo leiden de vele verhuizingen niet tot een stabiele en veilige omgeving voor kinderen. En mensen die zorg nodig hebben... komen door verhuizingen steeds onderaan de wachtlijst te staan... Het gaat wel beter met hygiëne op de opvangplekken. Ahead Eagles heeft PSV uitgeschakeld in de strijd om de KNVB-beker. In Eindhoven werd het 1-2. en Daardoor heeft Ahead zich geplaatst voor de finale. Het is voor het eerst in 60 jaar dat de ploeg uit Deventer dat lukt. De andere halve finale is morgen. Die is tussen AZ en Herakles. Het weer. Op veel plaatsen regent het. Maar vanuit het westen klaart het vannacht op.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 Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze me bij het drinken van wat water. Als het zal blijven leven bij me staan. Nachtsusster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtsusster, ik brand van binnen. Nachtsusster, doe iets aan je bij. Nacht ster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht ster, haal ik de morgen? Nachtje doe iets aan de pijn.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 ik zal Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik de morgen. Nacht zuster, zal erbij heen. Ik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 Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, we doen iets aan de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, we doen iets aan de pijn. Oh, oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, hey, Nachtzuster, de oh, pijn. De I'm getting ready for the night Wanna be a hippie when the city's getting high Cruising down Broadway, you are my the truth and then I know just